14 dagen weg geweest, dus niet iedereen kan zich natuurlijk herinneren waarover we het 14 dagen geleden met elkaar gehad hebben. Jaweh beproeft en hij traint. Wij denken natuurlijk altijd maar, beproeving komt van God en verzoeking komt van Satan. Maar er gebeurt helemaal niets buiten het medeweten van onze hemelse vader. En als de beproevingen en de verzoekingen komen, dan zal hij ervoor zorgen dat ze nooit groter zijn als dat wij ze kunnen overwinnen en kunnen verdragen. Wist je dat? Dus als je de vijand op je af ziet komen, weet dan tot vader uit de hemel ziet wat er met je gebeurt. En als je dan keuzes maakt, tot je ook zelf helemaal verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Het wonderlijke is wel, naarmate dat je gaat begrijpen wie Abba Yahweh is, dat je er ook steeds meer rekening mee gaat houden. Dat als er dingen in je leven komen, dat er nooit iets is wat hij niet weet en waarvoor hij ook niet oplossing zou hebben. Dat is een vreugde om in die rust en in die vreugde te leven. De reden waarom we elke sabbat bij elkaar zijn... is toch elke keer weer te zoeken naar dat woord van Abba Yahweh... om te zeggen, kijk, dat is die. Zo spreekt hij. Wil je hem leren kennen? Zie op Yeshua. Hij is het geopenbaarde beeld van God. Het is zo heerlijk om naar de wandel van Yeshua te zien. Eigenlijk moeten we zijn navolgers worden. Het is ook wonderlijk... Dat Yeshua, die bidt in het hoge priestelijk gebed, zegt die vader, ik bid dat mijn discipelen één zijn zoals u en ik één zijn. Hij is niet Yahweh en Yahweh is niet Yeshua. Maar hij bidt dat wij één zijn zoals hij met zijn vader één is. Hij denkt als zijn vader, hij spreekt als zijn vader en hij doet wat zijn vader zegt. Lieve mensen, we zullen het aan elkaar moeten gaan zien. We denken als Abba Yahweh, we spreken als hem en we doen wat hij zegt. Zo moeten wij met elkaar één worden om hem te leren kennen. En daarom zegt Yeshua in datzelfde gebed, dit nou is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige prachtige God en Yeshua die gij gezonden hebt. We zullen aan uw levenswandel zien of u Yeshua hebt leren kennen. Thema voor vandaag is niet... Ja, we hebben proefd. En hij traint. Want dat doet hij natuurlijk wel. Dat hebben we vorige keer goed gehoord. Je wil niet weten hoeveel e-mailtjes dat ik over iemand e binnen heb gekregen... vanuit het land. Die die preek hebben gehoord. En die zitten te schrijven. Hadden ze nog nooit gehoord. Leuk is dat als je reactie krijgt zo, hè? Uit links en rechts. Maar goed, we hebben het natuurlijk over de, de, de richteren. En er gebeurt natuurlijk heel wat met dat Israël. En om richteren te lezen is eigenlijk helemaal niet zo'n vreugde. Want elke keer hoor je maar weer tot dat volk... ...andere dingen gaat doen. En ik heb ook vorige keer gezegd dat vader gaat ons trainen. Maar dan heeft hij het over de kinderen van de kinderen van de kinderen... ...die hem niet hebben gezien in de strijd en in de doortocht door de woestijn... ...die hem dus niet hebben leren kennen zoals hun over, over, overgrootje. Want die hebben door de woestijn heen gekomen en het beloofde land mogen innemen... Maar om de kinderen van de kinderen van de kinderen ging vader ze beproeven met de afgoden die dus Israël had laten zitten in Canaan. Vader had gezegd, eruit roei dat goddeloze volk uit. Dat was dus niet de opdracht aan u om je goddeloze buurman te vernietigen. Echt niet waar. Maar één ding is duidelijk, wat wij in onze buik hebben zitten aan ongerechtigheid en zonde en neigingen... Ja, dat moeten we kappen tot aan de wortels toe. Alles wat er zit, breng het bij vader, neem er afstand van en ga wandelen in vreugde. Nou, die kinderen van die kinderen van die kinderen, daar laat God de vijanden die vaders en moeders hebben laten zitten in hun leven en in hun opvoeding, die gaat God gebruiken om ze te beproeven en om ze te trainen, zodat ze blijven vechten, strijden en overwinnen. Ze moeten dus strijden tegen dat wat tegen hun opstaat. En vader laat het toe. Dus daarom konden we een mooie les leren vorige keer. Als de beproeving of de verzoeking op je weg komt... zeg dan gelijk, haha, die herken ik. Geen meter achteruit. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Het thema voor vandaag is... Gideon vernietigt de afgoderij. Want Israël doet het dus niet. Die kinderen van de kinderen van de kinderen... Die vinden dat heerlijk als Asherah over Israël komt. U weet intussen wat Asherah is. Asherah is gewoon een ordinaire seksgod. We zitten in ons eigen land, in heel hele wereld zitten we vol met die seksgoden. En we vinden het soms prettig om te zien. Maar eigenlijk moet je er een afschuw van krijgen. Je moet gaan zeggen, ik kies ervoor vanaf vandaag om afschuw en walging te hebben van al die veiligheid. Gideon vernietigt die afgoderij. Want er is iets gebeurd. Voordat God Gideon weer gaat roepen. Voor hem waren er al... Ehud. Wie was er nog meer? Opniel. Enfin, er zijn er een paar. Ik zal daar ook wel vragen of je er nog een paar kent. Dus uh, train je maar vast. Het gaat komen. In Richter 2, vers 7 we hebben we het de vorige keer over gehad. Het volk diende ja gedurende heel het leven van... Joshua... En van de oudste die Joshua overleefde. En die heel het grote werk gezien hadden dat Yahweh voor Israël gedaan had. Waar? Door de woestijn. Kanaan innemen. Ze moesten alles uitroeien en het land in bezit nemen. Maar ze hebben het niet gedaan. Ze lieten de vijanden zitten. Ook al hebben ze die vijand onderworpen door ze emmers water te laten sjouwen. En hout dragen. Ja, dus die kananieten waren onderworpen. Maar denk erom, denk erom. Zij verlieten, broeder en zuster, Yahweh, de God van hun vaderen. Israël verliet de God van hun vaderen. die hen uit Egypte geleid had. Ze liepen andere goden achterna. uit de goden van de volkeren. Is toch logisch dat de wereld achter Ashera aanloopt? Ze liepen andere goden achterna. uit de goden der volkeren. rondom hen, bogen zich ervoor neer. Maar door voor die goden al te buigen en je erop te verlustigen, moet je begrijpen wat er gebeurt in de hemelse gewesten. Dan krenk je, ja, bij je God. Kunt u voorstellen hoe ik het voel als mijn vrouw naar de buurman zou kijken op een manier dat ik het niet kan verdragen? Door ze zegt, ben jij aan het doen? Snap je? Andersom mag je het ook stellen, hè? Hoe zou de vrouw reageren als ze de mannen zouden zien kijken op een verschrikkelijke manier naar de buurvrouw? Echt waar, je krenkt de ander. Dus als wij gaan buigen voor die heerlijkheden van deze aarde, lieve mensen, echt maar alleen om je begeerte erop te richten, krenk je vader. Hij schopt je niet gelijk onder je kont, maar hij, je krenkt hem wel. En meestal is het zo dat datgene wat wij begeren, gaan we echt krijgen. Dat is een wet die werkt in het Koninkrijk van God, daarin is onze begeerte op vader en zoon gericht. Maar doe je het naar de wereld, er komt een moment, er komt de wereld bij jou. En je gaat gewoon onderuit. Als God je niet behoedde. We gaan verder. Richter 2 vers 18. Telkens wanneer Yahweh hun een richter verwekte, een rechter... Was Yahweh met de richter, met die rechter, en verloste hen Israël uit de macht van hun vijanden. zolang die rechter leefde, want Yahweh werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Dus ook al ben je op de weg van begeerte gegaan. en je krijgt spijt en pijn in je buik. en je zegt: dit wil ik eigenlijk helemaal niet. en je ziet hoe je je vrouw of je man krenkt, maar bovenal, Abba Yahweh. Er komt een dag, dan ga je echt, schreeuwen we tot Hem. Je gaat dus door je bedrukkers en benauwers, ga je kermen. En vader wordt bewogen door jouw kermen. Zijn er nog kermers onder ons? Ik ga bijna gif meer de vraag stellen. Huh? Ga ik niet doen hoor, want daar heb ik lang genoeg onder gezeten. Maar als je begrijpt wat het is om hardop te kermen voor God, doe dat maar op je bovenkamer. Niemand hoeft het te horen. Er is er eentje die je hoort. Zeker weten. En een belangrijke tekst van vorige keer was... ...maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Is heel duidelijk. Wat 100 jaar geleden kwaad is en 2000 jaar geleden kwaad is... ...en wat uh, op Sinii kwaad is, dat is altijd kwaad. Want kwaad is kwaad. Gaat nooit goed worden. Dus als je denkt dat je met kwaad tot bocht door kan, gaat echt niet. En de Israëlieten, wat betekent ook weer Israël... Strijden met God en overwinnen. Jacob moest strijden met die engel, weet u nog. Gaat hij wel de Jabok over, gaat hij niet over, gaat hij wel zijn broer ontmoeten, maar hij durft het eigenlijk niet. En hij strijdt de hele nacht. En uiteindelijk houdt hij die engel zo hard vast, hij zegt ik laat je niet los, voordat je me zegent. En dan wordt hij gezegend en dan slaat de engel hem op zijn heup en vanaf die dag loopt hij zo. kan hij elke keer over nadenken hoe die overwinnaar was geworden. Mank liep. Door zijn overwinning met God. Maar eigenlijk was het ook zijn overwinning. Nou is Israël zijn zonen, dat zijn de Israëlieten. Zij die met God strijden en overwinnen. En van die Israëlieten staat geschreven. Ze deden opnieuw wat kwaad is in de ogen van Abba Yahweh. Je voelt zelf al aan, dit kan helemaal niet. Maar er zijn zoveel mensen die wel die problemen hebben. Maar mocht je er problemen mee hebben, lieve mensen. Alsjeblieft stop met dat dat kwaad is. In de ogen van Abba Yahweh. Ik denk voordat je het zegt, ik zal al die mannen maar noemen. We hebben het gehad over Obniel, Ehud, Samgar, Barak, Deborah. En vandaag gaan we met Gideon beginnen. Er zit zelfs een vrouw tussen de rechters van Israël. Hé. Hey. Deborah is toch een vrouw, of niet? Oh, die vrouw zou toch zwijgen in de gemeente, of niet? Nee, natuurlijk niet, hè. Dat staat in een heel ander kader over dat zwijgen. Het gaat om ze opstaan, weet je wel. Maar hier staat een vrouw als rechter. Misschien komen we ze nog tegen, maar we zijn er eigenlijk al voorbij. Je moet zelf rechter maar eens lezen. Het is heerlijk zoals deze vrouw als rechter gaat functioneren in Israël. Deborah was toch een vrouw die uiteindelijk de kaart trok in Israël. Omdat de mannen het lieten... Afweten. Prijst God dat hij ook vrouwen wil gebruiken in zijn koninkrijk om recht te spreken. Ik had ze graag willen ontmoeten. Stel voor dat je Deborah in de gemeente zou hebben. Welke plaats zouden ze geven? Voorste hoekie? Of daar waar Lia zit? Beste plekje. Het is een vreugde als onze zusters mee kunnen denken en mee kunnen spreken over de heerlijke dingen die we vinden met elkaar. Richteren 6 vers 1. Maar de Israëlieten, nou zegt hij het dus weer. In hoofdstuk 3 begint hij er al mee. Hoofdstuk 6 vers 1. Deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Daarom, het reden geven, hè, gaf Yahweh hen over in de macht van Mithjan. Wie gaf hen over aan Mithjan? Dus als je lang met je begeerte blijft uitstrekken naar wat vader Yahweh kwaad noemt. In wiens hand gaat hij jou overgeven? Denk er nu over na. Welke begeerte is er bij ons nog in onze buik of in ons hart... waar we ons naar uitstrekken, waarvan we weten het is kwaad in de ogen van Yahweh? Dan weet hij dus ook vandaag wie jou gaat overgeven in de handen van het kwaad. En als dat kwaad eenmaal op je rug zit en je legt met je neus op de grond te roepen en te schreeuwen... Om vader Jahwe, dan weet je wie je toestemming gegeven heeft om op je rug te zitten. Prijst Jahwe tot hij barmhartig is en genadig. Daarom gaf Jahwe hen over in de macht van Mithjan gedurende zeven jaar. Waarin Mithjan de overhand had over dat volk wat strijdt met God en overwint. Oei, oei, oei, oei. Uit vrees voor Mithjan richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in... Die in het gebergte liggen, de holen en de burgten. Schaam je Israël, tot het zover moet komen dat je buiten de stad moet gaan en tot je naar de berg moet gaan en in de holen gaan wonen. Er zijn er heel wat, die door hun verslaving en wat dan ook, of welke begeerte en welke zucht, uiteindelijk in de holen moeten gaan wonen. Ik hoop dat hij het overdrachtelijk wil zien. Schuilplaatsen die in het gebergte liggen, de holen en de burgten. Wanneer Israël gezaaid had, lieve mensen, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten, de stammen van het oosten, weet u wat aan het oosten ligt? Het westen ligt de zee en het oosten ligt Iran, Irak, Syrië, Syrië, hè? De stammen van het oosten kwamen opdagen, trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied en vernietigden het veldgewas tot bij Gaza aan de kust toe. Lieten geen leeftog over in Israël, geen schaapje, geen rund en geen ezel. Je hebt dus helemaal niks meer. Ik denk dat heel wat mensen van ons dat wel hebben meegemaakt in hun leven. En tot je dan zit te roepen: "Oh mijn God, oh mijn God!" was mijn vader nog wel levend... want die kon dat eens zo fijn vertellen... of mijn moeder, of mijn oma. Hè? Maar ze zitten dus zonder schaap, zonder rund... en zonder ezel. Moet je luisteren wat Paulus zegt in de Romeinen. Goed bij stilstaan. Romeinen 2, vers 9 tot 11. Verdrukking en benauwdheid... zal komen over... ieder levend mens... die het kwade bewerkt. Praat hier over de joden echt niet waar hij praat verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt Eerst de jood ook de griek maar heerlijkheid eer en shalom over ieder mens die het goede werkt wij weten echt wel wat goed is god heeft dat in ons geschapen wat goed is want ook de goddelozen weten niet te stelen en geen overspel te bedrijven Echt waar, ze weten het echt. Wat de goddelozen niet weten is de Sabbat. Eén van de tien geboden, die moet je gaan leren zien als die uit gegeven wordt. En als hij het scheppingsverhaal leest. Tot hij ziet dat God hem gezegend heeft en apart gezet heeft. Oh, maar dan gaan we Sabbat vieren. Leuk is dat hè? Dan wil je niks meer met de zondag te maken hebben die door Rome is ingevoerd. Echt niet waar. Ik vind het een teken van de antichrist dat hele zondaggedoe. De Sabbat is een teken tussen Jahwe en zijn volk, opdat het volk mag weten dat Jahwe hun God is. Hij heeft de Sabbat apart gezet, geheiligd, en wij die hem vieren worden door hem apart gezet en geheiligd. Zou je nog een andere dag willen vieren? Nee toch? Verdrukking en benauwdheid over ieder levend wezen die het kwaad bewerkt, gebeurt ook in de goddeloze wereld, ook in Gods Koninkrijk. Maar heerlijkheid, eer en shalom voor in ieder die het goede werkt. Weet u wat goed is? Dat is goed, wat goed is in de ogen van Yahweh. En wat is kwaad? Dat is wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Hoe kunnen we goed en kwaad onderscheiden? Moet je gewoon de Torah lezen. Word je gered door de Torah? Maar helemaal niet. Hij geeft alleen aan wat goed en kwaad is. Maar in de Torah staat vermeld hoe God in zijn liefde het offerland brengt. En daar hebben alle gelovigen naar uitgezien, al vanaf Adam en Eva. Hij zegt: Ik zal een zaad verwekken, zegt hij, wat de kop van de tegenstander zal verpletteren. Het is heerlijk om de kop van de tegenstander te mogen voelen. Kraken onder je maat 46. Lieve mensen, wat staat eronder? Er is geen aanzien des persoons bij God, niet voor de Jood en niet voor de Griek. We moeten alleen de waarheid leren kennen door hen te leren kennen. Daarom zegt Yeshua, dit is nou het eeuwige leven, Gods leven... dat ze Yahweh kennen en Yeshua die die gezonden heeft. Want dat is het land van God. Ik heb er nog één. Romeinen 2, vers 12 tot 13. Het is altijd goed als je vanuit het Torah, vanuit het, de tenag leest... om eventjes een doorkijkje te maken. Wat zegt Paulus er nou van? Nou zegt hij, want allen die zonder wet gezondigd hebben... Zullen ook zonder wet verloren gaan. Zo. Dat is dezelfde God. Hè? Paulus kent God. Hè? Hij kent de Torah, de profeet, als geen ander. Want hij is echt een Torah onderwijzer. Alle die zonder wet gezondigd hebben. Zullen zonder wet verloren gaan. Punt uit. De tweede. Alle die onder de wet gezondigd hebben. Nee, dat is ook een moeilijke. Wie van u is onder de wet? Gek, dat is altijd een vraag waar je geen antwoord op krijgt. Durf je niet te zeggen dat je onder de wet bent. In Nederland ben je ook onder de wet. En omdat je onder de wet bent, hou je rechts, stop je voor het rode licht. We weten het allemaal wel, maar de, de kracht van herhaling is dat het zo goed in je oren geplopt zit... ...dat je nooit bang meer hoeft te zijn om te zeggen, ik leef onder de wet. Want onder die wet leven is niet de fout, maar onder het oordeel van die wet terechtkomen... Want het oordeel van de wet is, als je links gaat rijden in Nederland, heb je direct dat mannetje met die fly, brrr, weet je wel, stoppen, bekeuring. En je moet betalen. Betaal je niet, gaat het in. Dat is gewoon de wet. Maar dat is de vloek van de wet. Hier staat duidelijk, alle die onder de wet gezondigd hebben, dus door het rode licht rijden, krijgen een boete. Zo is het gewoon. En ben je eigenwijs, dan halen ze je, je voor de rechter, en dan zit die man he, met die mooie jas aan, en die zegt, ja, dat is foute boel, ga je geld kosten. En daar kom je dus niet onderuit. Hoe denk je dat het met onze hemelse rechten gaat? Er komt een dag, dan moet je verantwoording afleggen. Alle die onder de wet gezondigd hebben, dus door het rode licht rijden, zullen door de wet geoordeeld worden. Wat zegt de rechter voor het rode licht rijden? 400 euro. Ik denk, zo, dat, is, dat is toch te gek? Ik reed een keer 80 kilometer over het Brienoordbrug. Dat was 10 kilometer te hard, want toen mocht je er maar 70. En er komt een agent achter me aan. Hij zegt, ik heb hard gereden. Dat kostte me toen 50 euro. Binnen een week rij ik door de Alblasse Waard heen op een maand weggetje. Er staat de auto voor mijn neus voor het stoplicht en die man die staat voor linksaf eigenlijk. Dus ik doe rechte wiel op de stoep en er voorbij een voor stoppen. Er Staat er precies een agent. Hij zegt, meneer, dat mag helemaal niet. Dat is een week later. Ik zeg, ja, ik zeg, maar die man die staat zo lullig. Hij zegt, dat mag gewoon niet. Ik ja, zei inderdaad, je hebt gelijk. En hij gaat toch schrijven. <laughs> het had normaal ook 50 euro gekost, maar toen werd het 80 euro. Echt waar. Echt een rare ervaring is dat. Maar zo is het gewoon de wet. Als je denkt dat je niet onder de wet bent, gaat het maar proberen. Ik zeg niet dat je links moet gaan rijden, maar je krijgt een echt een print. Dan lijkt het wel of er een agent achter elke hoek staat. Ja, je wil het niet weten, want 14 dagen later, ik had de eerste bon nog niet in huis, rijd ik weer te hard. 120, waar ik maar 100 mocht. En drie keer achter elkaar. En dat, dat geintje ging me toen 400 euro kosten. Omdat ik twee processen voor had gehad. Die waren niet voor de rechter geweest. Het was de derde binnen een korte tijd. En dan moet je gewoon voor de rechter. En dat is zo lullig. Dan sta je als een volwassen vent voor meneer de rechter. En dan moet ik zeggen, ja, ja, ja. Ik had helemaal geen antwoord. <lacht> nou, <laughs> ja. Dus lieve mensen... Echt waar, laat je niet in de maling nemen door vele mensen die denken de wet te kennen, door te zeggen, we zijn niet onder de wet. Want als je dat wil gebruiken, dan zeg je dadelijk, nee natuurlijk niet, we zijn onder de genade. Maar dat wil niet zeggen, dat dan de weg over... Echt niet waar, de wet is niet weg. We zijn nog steeds onderworpen aan de regels van de wet, en nog steeds aan wat in Torah goed is in de ogen van Yahweh, en wat kwaad is in de ogen van Yahweh, dat telt voor de rechter. Want niet de hoorders van die wet die zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Echt waar, rij rechts. Gewoon goed, kijk, die man die doet het goed als ze rechtvaardig worden. Perfect, hartstikke fijn. Het gaat erom, waarom laat het stukje van Romeinen zien, de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Die verachten zijn instructies, zijn onderwijzing, wees wijs. Wij zijn er ook wijs, we willen gewoon wandelen in die wegen. We gaan een stukje verder lezen. Ik heb aardig wat teksten te lezen vandaag. Vindt u toch niet erg, hè? Het is heerlijk om dat te doen. Zelfs op de woensdagavond, als we bij elkaar zitten voor de Bijbelstudie, echt geen zware onderwerpen, gewoon een hoofdstuk pakken en tekst voor tekst lezen. En dan kijken wat er uit de groep gaat komen en daar met elkaar over nadenken. Je kan elkaar ook knuffelen dan. Toen nu de Israëlieten tot ja riepen... Vanwege de Midianite, vanwege hè, wat ze op hun weg hebben tegengekomen. Zond Jahwe een profeet tot de Israëlieten, Die tot hen zei, zo zegt Jahwe de God van Israël. Wie is het antwoord? Jahwe de God van Israël. Ik heb u uit Egypte gevoerd en uit de dienst uit Israël. Er komt dus een profeet en hij zegt nog niet eens welke profeet. Maar er komen echt wel profeten in je leven. Die tegen je zullen zeggen, jo, weet je wat de heer zegt? Weet je wat Yahweh zegt? En dan vertelt hij gewoon wat Yahweh zegt. Dat is een profeet. Een profeet is echt niet een zin die allemaal dingetjes in de hemel ziet en denkt, oh dan ga ik jou zo'n mooi ding vertellen. En dan gaan ze het over een schip hebben in de wind, hoge golven. Echt, gaat het helemaal niet om. Je moet iemand zeggen wat God zegt. Israëlieten. Riepen vanwege hun pijn in de buik door de Midianieten, en ja, we zenden een profeet. En wat zegt die profeet? Zo zegt Jawe, de God van Israël. Dat is heel wat anders dan een verhaaltje over een bootje op zee in de wind. Ik heb je uit Egypte gevoerd, uit het diensthuis, uit het slavenhuis. Amen? Wij ook. Ik heb je verlost uit de macht van de Egyptenaren, en uit de macht van al die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan jullie gegeven. Ze zijn kanen aan binnen binnengestormd en ze hebben provincie voor provincie ingenomen. Ze konden in huizen gaan wonen die lang klaar waren. Ze hadden akkers, daar stond het gewas op. De eerste dag dat ze bij Jericho binnenkomen, staan alle akkers vol met graan. Dus op de 15e komen ze binnen, 15e Nissan, de dag dat ze vertrokken zijn uit Egypte, 15e komen ze binnen en de dag erop konden ze gelijk gaan eten van het graan. Hadden ze zelf niet hoeven te, te zaaien, het stond er gewoon. God voorziet op een wonderlijke wijze. Ik heb tot u gezegd: ik ben Jawe, je God. Eert dan niet de goden van die Amorieten? Weet u nog wie die Amorieten waren? Weet u nog wat Moabieten waren? Ook die Moabieten van Peor, Baal Peor weet u wel. Dat waren ook van die wilde vrouwen. Die gingen naar de Joodse jongens toe en binnen de kortste keren lagen ze in de tent. Net zolang tot er een priester komt die door allebei die speer drukt en dan houdt het oordeel van God op, want ze begonnen bij borsjes dood te gaan. Je moet het lezen over die moabieten, hetieten, firisieten. Al die iten, dat is verschrikkelijk. Hij zegt, ik ben Yahweh je God. Eer dan niet de goden van die Amoriet, in wiens land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Je hebt niet sma gezegd. Luisteren, hoor Israël, is luisteren en doen. Sma Israël. Yahweh is God, hij is de enige. Richter 6 vers 11. Na die profeet komt er een engel van Yahweh. Er zijn mensen die beweren uit hun theologie tot de engel van Yahweh, dat is Yeshua in een pre-existent bestaan. Dat is de grootste leugen die je kan horen uit Rome. Yeshua is verwekt op de dag dat hij verwekt werd. Maar hij is de enige die op die wijze door Abba Yahweh verwekt is. Dus hij is de enige geboren zoon van Yahweh. En iedereen die verwekt is, die wordt verwekt op de dag dat hij verwekt wordt. Is exact hetzelfde woord in de Bijbel. Is helemaal niet moeilijk om over na te denken. Je moet alleen maar gebreenworst zijn door de triniteitsleer en dergelijke. Wil je dat soort onzin nog verkopen? Maar we praten dus over de engel van jaren. En we praten niet over Yeshua in een pre-existent bestaan. Want Yeshua was niet een geest die bij vader was. En die dan zogenaamd geïncarneerd is in Maria. Incarnatie is heidendom ten top. Eén ding is wel duidelijk, uh, Yeshua zit aan de rechterzijde van de troon van God. Dus wie zijn er in de hemel aanwezig? Vader en zoon. Vader is geest, alomtegenwoordig, maar je zoon die zit naast hem op de troon. En hem is gegeven alle macht en alle heerschappij in de hemel en op de aarde. En hij heeft gezegd, bid tot de vader in mijn naam. Hij zegt, ik hoef het niet voor je te vragen, zegt hij, maar bid in mijn naam tot de Vader. Hij zal je alles geven in mijn naam. Want alles wat we nodig hebben is door hem al lang gekocht en betaald door zijn bloed. Dus we praten niet over Yeshua die pre-existent is. We praten over de engel van Yahweh. De boodschapper van Yahweh. Als je het woordje engel neemt in de vertaling, Hebreeuws is het eerste wat er staat boodschapper. En pas in de tweede staat een engel. Ik ben vandaag een boodschapper voor u. Snap je het? U kan ook een boodschapper zijn door iemand te vertellen wat Yahweh gezegd heeft. Heb je echt een boodschap voor je buurman? En ik zeg echt niet dat jullie allemaal engelen zijn, maar een boodschapper en een engel. Deze engel is een bijzondere openbaring van Abba Yahweh. Hij zendt een engel naar Gideon. We gaan die naam dadelijk vele malen terugzien. Toen kwam de engel van Yahweh en zette zich neer onder de wind, dat is een boom... In Ofra het eigendom van de abes Joas. Terwijl dien zoon, de zoon van Joas, Gideon, bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen. De wijnpers tarwe uit kloppen. Ja, ja. Om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. Normaal doe je dat dus niet uitkloppen, hè. Leg je het op een stenen grond. Zet je twee orsen neer en een dors uh, En dan laat je hem draaien. Maar het schijnt allemaal een beetje moeilijk te zijn. Zo groot is de verdrukking van dat Joodse volk. Dan komt hij voor de tweede keer. De engel van Jahwe verscheen hem. en zeide tot hem: ...Jahwe is met u, gij dappere haalt. Wat denkt u? Oh, engel. Echt niet waardig. Er komt voor Gideon gewoon een man. Die komt bij hem langslopen. Hij staat dat graan uit te kloppen op de wijnpers. En dan zegt die man, die zegt tegen hem: Ja, we is met u geen dappere held. En ik denk dat hij zich omgedraaid heeft en gezegd heb: Ach, meneer, indien Ja, met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Zegt hij. Want hij zit goed in de problemen. Waar zijn dan al zijn wonderen waarvan onze vaders ons vertelden? Dus ze hebben het wel gehoord van hun vaders. Als zij zeiden, heeft Yahweh ons niet uit Egypte gevoerd. Maar nu heeft Jahwe ons verstoten en ons prijs gegeven aan de greep van waar we zo begeerlijk naar waren. Oh, een God, wat zit ik toch vast. Oh, oh, oh, oh. Vroeger verlossen die ze volk toch. Moet je me weten, die verhalen die mijn vader vertelde? Nou ja, waar is Jahwe? zegt hij. Waar is die gebleven? Richter 6, vers 14. Toen wende Jahwe zich tot hem. Er verandert iets. Het is nog steeds diezelfde man die praat met Gideon. En Gideon die hoort alleen maar wat die man zegt. Die klaagt tot Jahwe niet meer verlost. En dan begint Jahwe tot hem te praten. Heel bijzonder. Toen wende Jahwe zich tot hem en zei, ga heen. In deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Mithjan. Ik zend je immers. Dat is vreemd, zeg, als zo'n man dat tegen je zegt. Maar hij hoort uit het spreken van die man dat Jawe iets tegen hem zegt. Dus ik denk dat hij begint wakker te worden. Maar hij ziet nog steeds die vreemde man staan, zoals u en ik eruit zien. Toen wende Jawe zich tot hem. Maar hij zeide tot hem. Och ja, waarmee zal ik Israël verlossen? Hij praat nog steeds tegen die man die voor hem staat. Ach ja, wij, zegt hij, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasseh en ik ben de jongste van de familie. Ik ben maar zo klein. Ach, ach, ik ben klein, ik ben klein, zij zijn groot. Kent u het verhaal? Wij zijn precies hetzelfde. Moet ik Israël gaan verlossen? U kunt medeverlossers worden van Israël, door gewoon tegen je buren, vrienden, kennissen, vaders, moeders, zusters, broers, te gaan zeggen wat Yahweh zegt. Is niet makkelijk, want ze gooien stenen naar je hoofd, maar dan ga je de Heer ook voor prijzen. Lieve mensen, er gebeurt iets in dat contact met een voor hem fysieke man. Want zo ziet hij maar eenmaal. Maar hij hoort Abba Yahweh wat zeggen en hij klaagt dan tegen Abba Yahweh. Hé? Ach, waarmee zal ik dan Israël verlossen? Weet u nog wat het woordje verlossen was? Yeshua? Yeshua? Hij de verlossen? Leuk, dat ligt allemaal in die woorden al opgesloten. Nochtans, we hebben het niet over Yeshua, we hebben het over verlossen. Ja, we zijn dan tot hem. Ik ben met u. Dat zegt hij door die man heen. Daarom zult gij Jan verslaan, al was het één man. Toen zeide hij tot hem, dat is dus daar. Gideon, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zijt die met me spreekt. Hij is nog steeds in gesprek met een fysieke man in zijn ogen. En hij hoort nu door die mond van die man heen die boodschap komen van Yahweh. En hij geeft tegen Yahweh antwoord, ook al staat hij tegen een mens te praten. Vind je dat niet bijzonder? Echt waar, dat is heel bijzonder. Als je eenmaal zo gaat lezen, dan ga je dadelijk alle stukken in de Bijbel zo lezen. Dan denk je, hé, wat gebeurt er nou? Dan zegt die, die Gideon, ga nou niet weg van hier, zegt hij tegen die man, voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij zei, ik zal blijven tot gij terugkomt. Spannend, hè? Toen ging Gideon naar binnen, bereidde een geitenbokje en ongezuurd brood van een Eva meel, Het vlees deed hij in een mandje en met het vleesnat in een pot, hij bracht het hem onder de terenbind en zette het hem voor. Hier staat wel alles met hoofdletters geschreven, nochtans, hij spreekt nog steeds tegen een voor hem fysieke man. Maar hij had door die fysieke man heen wel gesproken met Abbejawij. Dus hij gaat het die man voorzetten wat hij klaargemaakt had. Een geitenbokje, dat moet natuurlijk een brandoffer gaan worden. Brandoffers, dat is eigenlijk overgave. Zodra je het over een brandoffer hebt, dan breng je iets op het altaar... wat verbranden gaat tot as. En dat eigenlijk is je ultieme gave wat je kan doen. Helemaal verbranden. Als je je eigen in de handen van Abba Javel wil geven... geef dan heel je leven over. Dat is een brandoffer. De engel Gods, hé... Hey. Dus de engel van Jahwe, die wordt hier weer engel Gods genoemd. Hier, dus de engel van Elohim. Zeide tot hem: Neem het vlees en het ongezuurde brood. Leg het op deze rots. Mooi, dat is een rots. En giet het vleesnat uit. En dat doet Gideon. Hij legt het op een rots. Het vleesnat eroverheen. Toen strekte de engel van Jahwe, dat is gewoon de engel Gods. De staf die hij in de hand hield uit en raakte het uiteinde van het vlees en de ongezuurde broden aan. En vuur steeg op uit de rots. Ik vind het een schitterende uitdrukking. Vind je ook niet? Sinei was ook de rots, weet je nog wel. Daar was de heilige aanwezigheid van Yahweh door de wolk. Dat is ook zijn Shekinah. En door het woestijn heen was een heilige Shekinah, De vuurvolm, de, de vuurkolom, was allemaal heilige aanwezigheid van Yahweh. Als Jaweh terugkomt naar Israël, wat gaat er dan gebeuren? Is dat Yeshua of is het Yahweh? Als Jaweh komt, zal die komen met zijn heilige aanwezigheid. Die zullen we zien aan zijn Shekinah. Hij zal Jeruzalem vervullen en met dat licht over de hele wereld. Kunnen je het niet voorstellen. En Yeshua die zal heersen als koning. Yahweh en Yeshua zijn nooit dezelfde. Nooit dezelfde. Maar vader die openbaart zich door iets wat zichtbaars is... In zijn heilige Shekinah. Daarom was die Shekinah ook in de tempel, in het allerheiligste, bij de overdekkende Gerubs. Daar mocht niemand komen. Alleen de hoge priester. En daarom kon Yeshua, uit de dood opgestaan, opgewekt, uiteindelijk naar zijn vader gaan. En in het allerheiligste het offer van zijn bloed brengen. Want het allerheiligste is in de hemel. De tempel op aarde is nog maar steeds een schaduw van de werkelijkheid. Maar het diepste van de tempel, het heilige der heiligen, dat is in de hemel. Weet u waar uw allerheiligste is? Het diepste plekje van je mens zijn. Dat is wat helemaal je diepste is. Waar nauwelijks een ander mens inkomt. Maar zo diep is jouw heiligdommetje, zo diep is het heiligdom van God in de hemel. Daar kan God, die geest is, ook jou aanspreken in jouw geest. In je allerdiepste heiligdom, dat je zegt, hebt gelijk vader. En dan kan je verbroken worden en uiteindelijk een keus maken. Maar het is een geestelijke zaak in het allerheiligste, zowel in de hemel als in jou. Het vuur steeg op uit de rots. Het verteerde het vlees en het ongezuurde brood. En daarop verdween de engel van Jahwe uit zijn gezicht. Toen was ineens die man die fysiek zichtbaar was, was niet meer zichtbaar. Zegt die, hé, hey, waar is die man nou toch? En dan realiseert hij zich pas wat er met hem gebeurd is. Hij schrikt zich echt een bult, omdat hij nou ontdekt dat hij gesproken heeft met een engel van Yahweh. Ik denk dat je het nooit meer vergeet als je dat één keer hebt meegemaakt in je leven. Hij begreep, die Gideon, dat het de engel van Yahweh was. En hij zegt, wee we mij Adonai Yahweh. Hey, dat is ook weer zo'n uitdrukking. Hoe komen we nou aan dat woord Adonai? De joden die leren elkaar hè, tot de naam van Yahweh zo heilig is, dat ze maar Adonai zeggen. Maar dat komt omdat ze een zeer goddeloos leven hadden. Ook leefden ze op een bepaald moment in Egypte weer terug. En dan waren ze zo goddeloos dat de prefeet Jeremia had gezegd... Owee, owe, als jullie nog één keer de naam van Yahweh uitspreken met je goddeloos gedrag. Hij heeft ze vervloek uitgesproken. Dus eigenlijk zijn de joden in Egypte begonnen. Hè, dus niet toen ze uittocht hadden... Maar toen ze daar nou leefden in de tijd van Jeremia, vervloekt vanwege het gebruik, misbruik van de naam van Yahweh. Toen gingen de joden de naam van Yahweh omzetten naar Adonai. Daarom zijn later de Jehovah's tuigen gekomen, die lezen dat ze Adonai noemen. En dan gaan ze de drie klinkers van Adonai, dus de A, O en de A, die gaan ze tussen de JHW gaan zetten. Jehovah. Of is het een foutje van de Jehovah's tuigen? Ze erkennen het nu, dus als je Jehova's getuige op verzieten krijgt, spreekt er met alle respect over, want dan zeggen ze gelijk, ja, je bent inderdaad gelijk, het is geen Jehova. Maar ja, we heten nu eenmaal zo. Ja, kort. Moet je maar over nadenken. Wee mij, Adonai, Yahweh, zegt Gideon, want ik heb de engel van Yahweh gezien, van aangezicht tot aangezicht. Adonai betekent dus, heer, en niet anders. De joden gebruiken het exclusief als synoniem voor Yahweh. Dus spreekt een jood over Adonai, hebt hij het over het allerheiligste naam, die hij eigenlijk niet wil noemen. Maar Abba heeft heel duidelijk gezegd tegen Mozes, maak mijn naam bekend aan mijn volk. Daarom zeggen we ook hier altijd met alle vrijmoedigheid, we hebben het over Abba Yahweh. En we willen die naam van Abba Yahweh niet misbruiken door daarna te liegen. Of de naam van Yahweh uitspreken en dan goddeloos gedrag gaan oefenen. Dat gaat helemaal niet, want dan misbruik je de naam van Yahweh. Dus als je de naam van vader spreekt, lieve mensen, sta af van alle ongerechtigheid. Je kan hooguit nog in klank verschillen. Yahweh, Yahweh, Yahoua. Maar de een noemt mij Wim en de andere Wimpie. En de volgende zegt, geen Willem, maar Willem. Maar ze hebben het over mij. Dus ze kunnen dus door de traditie en door het, het, het teloorgaan van het Hebreeuws, het weer opnieuw komen. Kunnen daar dus ontwikkelingen zijn, zeg jongens. We gaan het... Zo goed mogelijk doen. De naam ja is altijd uh, goed. Ja, de naam ja is altijd goed. Want er staat heel duidelijk in de Bijbel halleluja. En dan is ja een verkorting van Yahweh. Of van Yahweh of, Yahweh. of Yahweh. Maar dat zijn nuances. Snap je het? Dus als je het hebt over ja, heb je het altijd over Yahweh. Halleluja prijst ja. Een vreugde om dat te doen. Vindt u het vervelend om dit te horen? Nee toch, hè? Je moet het horen, je moet het leren om er geen angst meer voor te hebben. Ja, je moet wel vrezen dat je de naam van Abba Yahweh misbruikt. Dus zorg ervoor, als je het wil gaan gebruiken, de naam wil noemen, stop met elke vorm van zonde. Nou, daar komt hij, zeg: wee mij Adonai Yahweh. Wee mij, heer, Yahweh, zegt hij. Zij gebruikt de echte naam van Yahweh, broeder en zuster. Ik heb je engel gezien, van aangezicht tot aangezicht. Doch Yahweh zegt tot hem, terwijl dus die man weg is nou, dan blijkt dus toch dat Abba Yahweh in zijn geest spreekt. Want die engel, die is weg, die man. En nog hoort hij de stem van Yahweh, die zegt tegen hem, vrede, shalom, zei u, Gideon. Vrees niet. Je zal niet sterven. Als vader je ontmoet, lieve mensen op deze wijze. Schitterend. Hè, vader kan gewoon in je geest spreken. Toen bouwt Gideon daar een altaar voor Yahweh. En noemde dat Yahweh is shalom. Yahweh is vrede. Dat had hij tegen hem gezegd. Wees niet bang. Het staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abyseriten. In die nacht nu zei Yahweh tot hem. Nou is die man dus nog steeds weg, hè? Dus in die nacht spreekt Yahweh tot Gideon. Hij herkent nou de stem van Yahweh. Neem een stier. Van wie is die stier? Van je vader. Namelijk de tweede stier van zeven jaar. Dus die vader van hem die had twee stieren van zeven jaar. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Want die moesten natuurlijk ook geofferd worden. Maar hij moest een tweede stier nemen. Dan zegt hij, haal het altaar van Baal. Van wie is dat altaar? Van Baal, dat van je vader is. Dus zijn vader was een Baal aanbidder. Baal is een andere naam voor heer. Maar meestal voor een Afgodische heer. Dus haal nou het altaar van, je, van Baal, dat altaar wat van je vader is, haal het omver. Houd de gewijde paal om die erbij staat. Welke paal stond erbij? Er staat een paal van Ashera. Noem het maar de seksgodin. Kent u Afrodite? Dat is een andere uitvoering. Die komt bij de Grieken voor, Afrodites. Ja? Dat is ook die mooie vrouw. Maar echt niet omdat ze zo mooi is. Er zit iets heel achter. Is de hele tempelprostitutie. Heel die ellende zit erachter. Dus dat altaar van Baal, wat van je vader is, dat moet je omvertrekken. En die gewijde paal van Ashera, die ervoor staat, die moet je breken, omzagen, hakken. Wat je daar ook mee wil doen. Maar maak hem helemaal tot brandhoutjes. Kijk. Ik denk, ze zal er een plaatje bij zetten. Hier staat Gideon met zijn hakbijltje de Ashera om te kappen. Bouw dan een altaar voor Yahweh, dus niet het altaar van dat dorpje gebruiken. Bouw een altaar voor Yahweh, uw God, op de top van deze versterkte plaats. Als je in Israël komt, dan zie je door heel Samaria, Judea waar je ook komt, zie je overal heuveltjes en op die heuveltjes zie je dan de stadjes. En meestal zijn die stadjes... Nu prikkeldraad of andere dingen om het te beveiligen. Maar al die stadjes, die woonplaatsen, zitten op heuveltjes. Allemaal tels. Tel Aviv, noem al die tels maar op. Dus zegt hij, op de top van deze versterkte plaats, dat is dat stadje. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer. Daar gaat hij weer, hè? brandoffer. Met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Hier kan je dus zien dat je de afgoden van je vader kan omtrekken. Als we nou in plaats van de asjerenpaal de zondagspaal neer gaan zetten... ...en de kinderdooppaal en de kerstfeestpaal en al die andere palen... ...wie gaat de eerste bijl halen? En zeg het gewoon tegen je vader, ik res, met respect hak ik die paal om. De zondag is over, het is voor dan sabbat, want Yahweh is mijn God... Opa of papa, die zullen echt wel moeilijk hebben. Dat hebben alle vaders als kinderen andere wegen gegaan. Maar als ze God zijn, dan zullen ze ook zeggen... waar staat het dan waar ik het nu over heb? Gideon maakte zich geen zorgen meer. Hij was er wel bang voor, dat ga je dadelijk lezen. Maar hij zegt heel duidelijk, in die nacht zegt dus Jawee... Wie zegt het tegen Gideon? Jawee, zijn God, neem de stier van je vader... Ja, haal haal een altaar van Baal omver, wat ook voor je vader is. Hou ook die gewijde paal van de zondag en al die andere ellendige dingen maar op. Ja, hak het om, bouw daar maar een altaar van voor Yahweh. Want hij vindt het heerlijk als je van Asherah houdt een brandvuurtje maakt. Om dan de heilige koe van je vader te slachten en die erop te leggen. Al die heilige dingen die wij geleerd hebben, met alle respect, moet je op het altaar leggen om te offeren. Neem die stier, offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal. Vind je dat nou niet heerlijk? Het is Abba Yahweh die zegt, kap met je zondag. En kap met alles wat Rome ons geleerd heeft. Flikker alles de deur uit en ga Torah lezen. En zeg gewoon wat ik nu ga lezen, ga ik ook doen. Dat is de weg van gerechtigheid. Word je daardoor gered? Nee, dat zijn de regels binnen het koninkrijk van God. Maar in diezelfde Torah kom je dus het lam van God tegen. Alle offers die geofferd zijn, zijn symbolen van het lam wat Yeshua uiteindelijk geofferd wordt op Golgotha. Amen? Dat is het verbond van Israël, dat heeft hij met niemand anders gesloten. En wij hebben door het geloof in Yeshua deel gekregen aan de verbonden met Israël. Maar ook in die verbonden zitten de beloften. Hoe kan je ooit nog zeggen, ja, ik heb Jezus aangenomen, halleluja, ik ben een kind van God. Maar die wet is weg. Dat is anarchie. Dat is als Hollander naar Engeland te gaan en zeggen, jullie bekijken het maar, ik ga gewoon rechts rijden. Zo dwaas is dat, lieve mensen. Het laatste stukje. Toen nam Gideon tien mannen mee. Van zijn knechten. Hij deed zoals Jade hem gezegd had omdat hij dit echter uit vrees hè, voor zijn familie, snap je hem? Hij deed zoals Yahweh ja het hem gezegd had. Omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen. Deed hij het maar s'nachts. Leuk is dat toch, hè? Ook die Gideon is een beetje een bang broekie. Maar ik kan het wel begrijpen, als je ooit tegen je eigen vader, die God is... Stel voor dat hij echt een gereformeerde man is. En ik weet hoe die gereformeerden spreken. En ik weet hoe die predikers doen. En ik heb niets tegen die predikers. Maar ik heb er 27 jaar onder zitten schudden en beven. Ik wou toch ook maar eens een kind van God kon worden. Maar dat kon niet zomaar. En tegen die mensen moest ik gaan zeggen... Dat ik een kind van God geworden was. Want ik geloofde in Yeshua. Toen nog Jezus Christus. En tot ik zijn dus bloed gereinigd was. En dan zeggen die man, ja, maar dat gaat zomaar niet mannen. Dat gaat echt zomaar niet. Dat fijn. Er moest zoveel over gebeuren. Ik denk, met die man ga ik niet meer praten. We staan gewoon in de Bijbel, dit moet je doen. Onthoud het goed. Vrees je vader met alle respect. Maar zeg hem ook met alle respect, zo spreekt de Heer. En zeg dan tegen je vader, ik heb je hartelijk lief vader. Knuffel hem, want je hebt me grootgebracht. Je hebt er alles aan gedaan. Ik heb de ervaring mogen maken dat zowel mijn vader als mijn moeder uit de griffen de gemeente kwamen. En mijn moeder liet zich nog dopen op 80-jarige leeftijd. Dus het gaat echt. Het gaat echt. Hij doet het vrees voor zijn familie, doet hij het dan stiekem s'nachts. He, dat afgode beeld omhakken. Euh, mootjes ervan maken. Een brandvuurtje maken. Toen nu de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden. ziet, toen was het altaar van Baal afgebroken. De gewijde paal die erbij stond was omgehouden. En de tweede stier was geofferd op dat altaar dat er gebouwd was. Hoe denk je dat die geïffermeerden zich voelen? Even overdrachtelijk. Hè? Ik heb niks tegen geïffermeerden. Maar het, het, het komt beter over. Hoe denk je dat die Israëlieten... Zich voelden. Ze hadden Asherah omgehakt. En ze hebben gezegd: dat is niet goed. Ze hebben de stier gepakt, ze hebben hem geofferd. Ze worden woest, die mannetjes, want ze zijn helemaal vol van Baal. Ze zeiden tot elkaar: wie heeft dit gedaan? En toen hij een onderzoek instelde. en navraag deed, zei men: Gideon, de zoon van Joas, hebt dat gedaan. Wat denk je tot er gaat gebeuren? Wat denk je dat ze met Johan gaan doen? Daarop zeggen die mannen van de stad tot Joas, ...breng je zoon naar buiten, hij moet sterven. Dood zal hij gaan. Omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken... ...en de gewijde paal omgehouden heeft die erbij stond. Alsof ze het over de tempel van God hebben. En als ze het over... Snap je het? Onbegrijpelijk vind je ook niet? Het volk van Israël wordt woedend omdat hun Ashera beeld is omgehakt. En mootjes gehakt en verbrand wordt. Baal heeft af de gewijde paal omgehouden. Lieve mensen, het is effe heftig. Joas die zegt dat alle... Weet u nog wie Joas is? Dat is de vader van Gideon. Ik denk dat hij geschrokken is wat er gebeurd is. Ze ontdekken dat Joas zijn zoon die boel in de fik heeft gestoken. Joas die zei tot hen... Wilt gij voor Baal strijden? Hij denkt, ik moet mijn zoon redden. En dan zegt hij, willen jullie voor Baal strijden? Of willen jullie hem, Baal, helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen te dood gebracht worden. Ik denk zo, die oude Joas, die zet hem een beetje druk op de fles. Vind je ook niet? Dat hele zwikje van andere mensen uit het dorp, die zeggen, dat heeft hij zo van jou geflikt. Kom, breng hem naar buiten, zegt hij, die gaan we doden. Dus die vader die doet heftige woorden spreken. Dan zegt die vader op hetzelfde moment, indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden. Nu iemand zijn altijd neergehaald heeft, hallo. Het leuke was, mijn vader, vanwege mijn strijd in de geest, ging naar de ouderlingen van de gif gemeente. En die nodigden ze uit. En weet je wat hij zei? Hij zei, ik zit met een probleem. Hij zei: ik heb een zoon die is ontzettend eigenwijs en ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. En de dingen die ik voor zijn neus had neergelegd in die weken, die had hij op papier staan. En dan zei hij tegen moeder, Jans, lees eens voor. Want mijn vader was dyslectisch, Als groot als hij was, maar hij was dyslectisch. Dus Jans moest voorlezen, die las tekst A, tekst B, tekst C. En die mannen moesten gewoon zeggen, ja, ja, ja, ja. maar zo hebben onze vaderen niet gesproken. Nee, zegt mijn vader. Mijn zoon zegt, tot dit de Heer zegt. Gesprek. Hij was helemaal niet meer getapt. Ging echt niet meer. Maar ik, ik zie dat een beetje met die Joas hetzelfde. Die voort als een zoon geslacht moet gaan worden omdat hij Baal omgehakt heeft. En dan zegt die vader Joas, hey, gaan jullie nou voor Baal strijden? Of willen jullie hem helpen? Nou, zegt hij, als je hem... Hè? Goed, hè? Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar heeft neergehaald. Men gaf hem, dat is Gideon... Op die dag de naam Jeru Daar men zeide, Baal strijde met hem. Nu hij diens altaar afgebroken heeft. Baal strijde met Gideon. Baal strijde met Biliam. Het is een beetje lastig vertaald. Maar wie strijde met Biliam? Baal? Simpel is het toch, of niet? Ik heb naar de Naardense Bijbel gezocht. Moet je luisteren. Laat de Baal met hem het geding voeren. Omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Leuk is dat, het woord geding, hè? Waar gaat het over, geding? Rechtzaak. Dat is een rechtszaak. Wat Baal die rechtszaak uitvoeren, zegt hij. Dat is toch je God, of niet? Onze God Jawe, daar hebben wij een rechtszaak mee. Barmhartig en genadig is hij, maar hij is ook rechtvaardig. Hij bezoekt de zonde van de kinderen tot een derde vierde geslacht van degene die hem haten. Dat is ook. Gaan we door in de goddeloosheden van onze vaderen? Komt hij ons echt opzoeken? Maar hij is rechter. Vind je daar geen mooie uitdrukking uit de Naderse Bijbel? Er staan schitterende uitdrukkingen in. Dus kom je daar uit je eigen Bijbel niet goed uit? Nou zegt hij: Laat Baal maar met hem een rechtszaak voeren, omdat hij uiteindelijk zijn altaar gesloopt heeft. Vindt u het leuk of niet? Dus als u getuigt over de waarheden die Abba Jawe zegt. dan krijg je Ba al tegen. Nou, laat Baal al dat rechtsgeding maar met me aangaan. Wat doen wij dan? Dan trekken we het boek van Jawe open. De Torah. De Torah en de Tenach. En de profeten. En dan Moet je kijken. Ik heb dominees op visite gehad. Die zeggen: Doe nou dat boek is dicht. Zit is de Bijbel? Heerlijk was dat. Heerlijk was dat om dat te doen. Lieve mensen, het is een vreugde. Niet om dominees te plagen, of te plagen. Maar als ze komen, die zwarte mannen. Je moet gewoon het woord van God hebben. Ze kunnen er niet tegenaan. Echt waar, het is een vreugde. Ik ga afsluiten. Met twee mooie teksten. Hosea die heeft een schitterende uitspraak. Ik heb de tekst een beetje uit elkaar getrokken. Tot het groepjes worden. Als druiven in de woestijn. Vond ik Israël. Als vroege vijgen. Als eerste opbrengst aan de vijgenboom zag ik uw vaderen. Vind je dat niet mooi? Dus als druiven in de woestijn vond hij Israël, zij waren de eerste opbrengst, ja? zag ik uw vaderen. Dat zijn degenen die dus uit Egypte getrokken zijn, de woestijn zijn doorgegaan, zo noemt hij ze. Zij echter, dat volk Israël, gingen naar Baal Peor. Nou, dat hadden ze al geflikt toen ze nog in die woestijn waren, vlak bij Israël. Hoe heet die man ook weer? Balak in. Bileam. Dat hele verhaal, kent u nog? Hij wilde het volk vervloeken voor geld. Dat lukt hem drie keer niet. En dan blijkt hij stiekem tegen Balak te hebben gezegd. Of Billion, was ook Balak. Weet je wat je moet doen, zegt hij. Die mooie wijven van jou. Stuur ze naar die jongens toe. Echt waar. Het is een opzetje van Satan om zijn mooie meiden, die hij toch onder controle heeft... Ze gaan naar die knurrel toe, zegt hij. Binnen de kortste keren lagen ze in de tent. is heftig. Hij verwijst daarnaar, Hosea. Zij echter gingen naar Baal Peor en wijden zich aan de schandgod. Weer Ashera. Het gaat om seks. Ze wijden zich eraan. Ze gaan er helemaal in. Op het moment dat dat gebeurde, kwam er een ziekte onder Israël en ze stierven bij bosjes omdat er een leviet is die een speer door de zoon van de priester steekt en door de dochter van de priester van de moabieten, stopte dus de, de vloek. Lieve mensen, daardoor werden zij eeuwig gruwelijk als het voorwerp van hun liefde. Heeft u nog zin om naar gore dingen te begeren? Naar dingen te begeren waarvan ja, wij zegt dit is kwaad. Je moet gaan begeren naar wat we, ja, wij we zegt dit is goed. Want wat kan je hieruit leren? Zij echter gingen naar Baal Peor. Ze wijden zich aan hun schandgod. Daardoor werden ze eeuwig gruwelijk als die schandgod. Als het voorwerp van hun liefde. Jij wordt net zo gruwelijk als je schandgod. Waarvan Jare zegt dit is een schande. Dus waar je begeert en uitgaat, lieve mensen. Het staat er, hè? de profeet heeft gesproken. Daardoor werden zij, dat is Israël, eeuwig gruwelijk... ...als het voorwerp van hun liefde. De schandgod. Nou, kunnen we ook nog een beetje vrolijk eindigen vandaag? Of vindt u het toch wel prettig om te horen? Ja, toch? Dit is gewoon waar het om gaat, hoor. Dat is heel wat anders als ze zeggen over de lieve Jezus... ...en neem Jezus aan, je bent gered. En we gaan allemaal zingen en dansen en springen. En iedereen zegt, we zijn gered, we zijn gered. Maar ze willen niets weten over de lessen van Torah en profeten. Paulus die zegt tegen de Filippenzen want wij, broeders en zusters christenen, joden en heidenen, verenigd in de gemeente, onder het bloed van Yeshua gereinigd, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Amen? Maar als die zegt, want wij zijn burgers, dan heeft het over ons, hè? Het staat in het verlengde van het verhaal nu van, van Gideon, hè? Dus als Yeshua, de Messias, terugkomt onze verlosser... ...die ons vernederd lichaam veranderen zal... ...zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt... ...naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Er komt een dag dat we uit de dood worden opgewekt. Dan zullen we volkomen veranderd zijn naar Yeshua. Precies als Yeshua... Wij die tot geloof gekomen zijn, veranderen nu al naar zijn beeld, want we willen ons richten op de onderwijzing van Abba Yahweh. We verwachten Yeshua zijn spoedige komst en in dat geloof kunnen we nu al veranderen naar het beeld van hem. We zullen aan elkaar herkennen dat we leven naar Torah. We zullen Torah getrouwde broeders en zussen zijn. Vind je dat leuk om te lezen? Die ons vernederd lichaam, want lieve mensen, ons lichaam is vernederd door alle goddeloosheid die we gedaan hebben. Zeg niet dat het jou nooit geraakt hebt. Het heeft ons allemaal geraakt in meerdere en in mindere zaken. Maar we zijn uiteindelijk zo met onze begeerte bezig geweest met de zonde, dat we zelf daar deel van geworden zijn. We zijn ook te neer gegaan. Maar ons vernederde lichaam verandert naar het verheerlijkte lichaam van Yeshua. We gaan gelijkvormig worden. En dadelijk uit de opstandingen uit de dood, ja, zullen we helemaal gelijk zijn. Durft u amen te zeggen? Amen. Wat zegt u? Amen. amen. Vernietig dan die afgoderij als die er nog is in je leven. Dan heb je de les geleerd voor vandaag. Vernietig de afgoderij waar je nog op gericht bent. Mogen de Heer u genade schenken en een vreugdevol leven. Dat vrede en shalom je hart zal vervullen, maakt de wereld maar jaloers op die God van je. Amen.